Jurgen Boekraat met het Denemarche Journal. De prijswinnende Iraanse filmregisseur Jafar Pahani... is na zes maanden vrijgelaten uit de beruchte Evin-gevangenis in Teheran. Hij werd in juli opgepakt bij een protest tegen de arrestatie van twee andere kritische filmmakers. die door het Iraanse regime waren vastgezet. Bahani moest zes jaar de cel in vanwege het maken van anti-regeringspropaganda. Hij was daar in 2011 al voor veroordeeld, maar kreeg toen geen straf. Twee maanden na zijn arrestatie braken er grote protesten uit in Iran tegen het regime. Sindsdien zijn veel andere politieke gevangenen opgepakt en vastgezet. Er is een tweede Chinese spionageballon opgedoken, zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie. De ballon zou zijn gezien boven Latijns-Amerika en is volgens een anonieme bron niet op weg naar de VS. Gisteren maakte het Pentagon de ontdekking van de eerste ballon bekend in het Noord-Amerikaanse luchtruim. China ontkent dat het hiermee Amerika wil bespioneren... en houdt vol dat het om een uitkoers geraakte weerballon gaat. Brazilië heeft een afgedankt vliegdekschip laten zinken. Milieuorganisaties zijn woedend omdat er asbest, zware metalen... en andere giftige stoffen aan boord zijn die nu in zee terechtkomen. Volgens de marine waren er geen andere opties meer mogelijk... Het vliegdekschip was afgedankt, er zaten drie gaten in de romp en het liep al een tijd vol met water. Zonder ingrijpen zou het halverwege deze maand hoe dan ook zinken. Het Braziliaanse OM had een zaak aangespannen, maar de rechter gaf de marine gelijk waarmee er toestemming was om het schip te laten zinken. Het weer. Vanochtend in het noordoosten soms zon. Later overal bewolkt en vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 6 tot 10 graden. Morgen wisselend bewolkt met nog af en toe een bui. Bij een stevige noordwestenwind wordt het, net als vandaag, hooguit 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 Good Goedemorgen, toebak leeft. Ja, wat was het voor een dag gisteren, hè? Ja, is echt spannend. And at first I thought it was a star, but I thought that was kind of crazy because it was broad daylight. Ja, wat is dat, hè? Wat is dat nou voor een ding? Wat hangt daar boven Amerika? Was het een Ufo? Nee, het was een weerballon volgens de Chinezen. Maar, maar hoe groot was hij? Dat, dat denk ik dan van. Hij was echt heel groot. Hij was echt zo groot als. Uh of zo? Ja, de drie autobussen of zo. Zo groot was die. Zo groot? Zo groot was die. Ja, die had ik al lang uitgeschoten dan. Ja, maar dan zijn ze weer bang dat er allerlei stukken over, uh, over steden heen komen. En dan uh, ben je aan het fietsen en ja, dan, dan zie je niks in, meer. Wat zit er in? Misschien nog van dat witte poeder uit die enveloppe. Antrax. Oh shit, zo had ik er niet eens over nagedacht. Ik nee, dat kan dat, ook nog hè. Dat het juist de bedoeling is dat het stuk schieten en dat er dan allerlei ellende over Amerika wordt ja, uitgesprenkeld. Dat kan ook nog hè. Dat is uh, een soort paars van Troje. Een soort camtrails. Ja. Waar ze altijd over roepen. gamtrails. Kijk oh, uit. Oh, maar goed, nu hebben ze vanochtend alweer een tweede gezien. Dus dat gaat maar okay. weer door. Oh. Nog een ballon gezien. Oh. Ja, goed, ik loop dan meteen weer buitenaardse wezens, maar dit is wel een heel armzalige techniek, hè? Oh. Nou, stel je voor, dat dit buitenaardse wezens zijn, die zijn eindelijk met die ballon naar de aarde gekomen. Helemaal naar de aarde. Gekomen. Helemaal naar de aarde gekomen. Dat zou oh. natuurlijk wel een beetje maf zijn. Nou goed, het is een week vol gebeurtenissen. En een van die dingen die me echt bij, bij is gebleven afgelopen week, is. Uh, Jeroen van uh, Jeroen Crabbe, die bij een van de talkshows... ik geloof ergens voor in de avond, ik weet niet wat het was... die vertelde over zijn knopenproject... voor al die uh, Joodse kinderen. En ook Sinti en Roma kinderen... die zijn vermoord in die concentratiekampen. En daar wil hij voor elk kind wil hij een knoop verzamelen. En dat waren bij elkaar anderhalf miljoen knopen. En hij had nu al iets van 800.000 knopen. En dat liet je dan zien in van die grote vaten... dat je denkt... What the fuck? Dat, echt, die moeten allemaal uitzoeken. Hij niet. Nee, niet uitzoeken. Niet? Maar die gaan ze zeg maar uh, ergens op een muur plakken. En dan uh, één knoop ernaast. Dit is one child. Weet je? En dat je het idee hebt hoeveel kinderen daar voor staan nou goed, hij werd oh. zelf geëmotioneerd uh, door dit soort verhalen. Ik kan me voorstellen, dit is natuurlijk wel weer een projectje dat je denkt, wauw. En het is ook goed op dit moment, want het wordt, ja, mensen worden ouder, dingen worden vergeten, verhalen. Ja, ja. Dus er moet weer iets nieuws bedacht worden om het weer onder de aandacht te, breken, uh, te brengen. En dat is een uh, mooi gebaar. Dit. Wat dus is jou bijgebleven afgelopen week? Wat is mij bijgebleven? Ja, zeker. Nou ja, ik heb gisteren natuurlijk naar de speciale, uh, de speciale berichtjes zitten kijken... En toen zag ik dat, uh, dat je niet meer dan 100 euro mag overboeken, want dat is al verdacht. Echt waar? Ja, ja. en er was dus iemand en die had 1500 overgeboekt. Oké. Okay. En toen werd gelijk de rekening helemaal geblokkeerd. En toen werd gewoon gezegd... ...gezorgd dat die rekening anderhalf miljoen in de min stond of zo. Waardoor ze nergens meer bij konden. Oké, okay, dus er zat wel, wel een verhaaltje achter dus eigenlijk. Ja. Ja, dat was, ze kwamen met 100 euro... ...maar uiteindelijk bleek er anderhalf miljoen. Was was, was het? Nee, was afga nee, de er stond in de min dan. Hij stond in de min. Ze hebben echt zo uh, geblokkeerd dat je er ook niks meer mee kon doen. Want ze dachten, nou, dat is misschien zwart geld. Oké. Okay. En ik denk, nou, ik ben nu geld aan het ophalen voor een reunie. ja. Yeah. En uh, het begint nu binnen te stromen, want er zijn 250 man, uh, allemaal 12,50. Dus dat... En dan denk ik: van nou uh, ja, ik zullen het ook wel denken. Waarom krijgt zij zoveel geld van iedereen? Is dat, is dat zoveel? En die Belastingdienst die heeft echt niks om handen om dit soort dingen uit te gaan zoeken? Ja, ik denk het, ik weet het ook niet. Heel bijzonder. Goed. Heel raar. Vandaag de dag 4 februari. Wat is er in de geschiedenis te vinden? Je hoort het straks. En wie is de jarig? Eerst maar even een goud van oud. Ik was hem helemaal kwijt. Blade Running. Was het een film? Nee, is gewoon een lekker knullig plaatje. Een donkey boy. I'm a guy who never did anything wrong my friend. Until I, I met you. The plan was good. Every detail, every step we took. A master plan. What Ja, er ook een spelletje van. Ja, en ja, er volgens mij ook naar een of andere. Ja, dat is ook een film van, maar dan over de titel Blade Running. En dit was uit 19. Ja, nee, 2009. Laat ik niet overdrijven. Niet uit 19 zoveel. Nee, 2009 kwam deze plaats vandaan. En de Bente komt uit Drammen, Noorwegen. En bestaat sinds 2005. Nog steeds actief. Ja, ik ga toch eens even kijken wat voor muziek ze nog meer maken. Maar dit is een van de leuke plaatsen die bij mij en mijn geheugen is blijven hangen. In ieder geval, het is zaterdagmorgen hier bij Leef. We kijken de wereld in. Het is nog een beetje grijsachtig. En uh, ja, wat houdt ons bezig? En uh, ook sowieso de geschiedenis straks te Ja, je, je had het over die 100 euro... die dan van een rekening wordt ja, overgeschreven. Ja, ik heb hier het echt... Uh, wat is nou precies? Want ik, ik begreep nog niet nou, helemaal de, wat de, de achterliggend verhaal. Er is die wist wat wit was wet. Ja? Dat is ook een leuk woord, wit was wet. Dat ja? je het vaak zegt. Elke transactie boven de 100 euro moet worden onderzocht. Dat sluit, het sluit op heel veel weerstand. Want de vrees bestaat dat door privacy schending en massasurveillance onschuldige burgers... Uh, duper gaan worden... En uh, dat was dus Annemarie Kemmer en haar man. Die uh, hadden dus uh, kon niks meer betalen. En Beide betaalrekeningen waren zonder waarschuwing ge geblokkeerd. En ze bleek dus 1,2 miljoen in de min te staan. Okay. Want de bank had een enorme reservering gemaakt op onze rekeningen... zodat we er niets meer mee konden als blokkade. Oh. Dus we konden geen cent meer overmaken. Enorm schrikken, want je hebt geen idee wat je overkomt. Want ze hadden dus 1500 euro overgeboekt naar een nieuwe rekening bij een nieuwe bank... En dat was al genoeg reden om voor hun bank hun af te sluiten. Dus toen hebben ze bij hun iets 120 miljoen eraf getrokken... om in rood te komen staan, zoiets? Ja, 1,2 miljoen. Dat ja, kunnen nee. zij er afhalen dan zomaar? Ja. Blijkbaar. Maar de bank die schreef dus in de chat... wat ze hadden contact opgenomen met de bank... van wat is dit, weet je wel. En die zei, dit is mogelijk, mogelijk een frauduleuze betaling... Daarna, met wat gesprekken en alles bleek dat er sprake was van een vergissing. En de rekeningen werden uiteindelijk weer vrijgegeven. Maar ja, het is wel idioot te zeggen zelf. Ja, dat is het nog belangrijkste. We konden geen pizza meer bestellen. Niets meer betalen. Nee. Maar ja, het is Omdat wel 1500 euro naar ergens anders naartoe sluist. Ja, ja, ja, al... Oké. Okay. Maar het is nog maar de vraag of de nieuwe wet er komt. Er is stevige kritiek. Onder andere bij de autoriteit persoonsgegevens. Want ze vinden dat de wet leidt tot een onrechtmatige inbreuk... op de grondrechten van mensen... Dus die vinden dus uh, dat de wet van tafel moet, maar ook in de Tweede Kamer is er al verzet. Want weet je wat ook is? Als je nou straks uh, uh, ergens gaat eten en het is boven de 100 euro, dan krijg je ook gelijk van: oh, dat is wel heel veel, weet je? Ja. <laughs> Tegenwoordig ben je zo boven de 100 euro als je niet uitkijkt. Dus dus, uh, zo, en ook als je bizar. tikkies stuurt of zo. als je met z'n allen wat doet. Maar goed, het ging uiteindelijk om 1500 euro. Van de ene bankrekening naar de andere bankrekening. Dat ja. vonden ze verdacht. Dus je van, hé, hey, hé. Hey. Maar goed, alles blijft geen beeld. Dus ik bedoel, wat, als het nou in één keer tevoorschijn komt die 1500 euro. Ja. Niet van loon, maar van iets anders. Die ik oh, maar nou moeten we eens even gaan kijken. Ja, dus maar ik denk ook van, ja. ja ik, ik stort ook, Ik stort ook, uh, ja, naar, naar, naar zo'n. Af en toe geld en dan krijg ik hem weer terug. Weet yeah. je wel. Dat, soort, dat gaat dan heen en weer. En ik ja, is dat dan ook al verdacht? Ja. Je weet het niet, hè? Ik zat laatst te denken, Op mijn werk hadden nog wat uh, appel, appeltaartengeld ergens in de kast liggen. Dat zou helemaal dat, vergeten. En toen dacht ik bij mezelf, mm, zou ik dat gewoon even nu even witwassen? Zeg maar. Dat ik denk van, nou, geef dat geld maar aan mij... En dan maak ik het geld over en dan heb ik het zo in één keer... Nee, goed. Op die manier dacht ik, maar dat had ik me toch maar niet gedaan. Ik denk, waarom zit ik ja. met altijd uh, klein geld en uh, met dat... Uh, nou ja. Maar je ziet toch wel hoe belangrijk het is dat je een beetje geld in huis hebt. Dat als je inderdaad plots weer niks meer kan... Ja. Dan kan je in ieder geval toch nog even je boodschappen doen, weet je wel. Nou, ja, ik vind het toch. Het geeft toch een bepaald soort gevoel nog dat je geld niet op je zak Dat Je denkt, Oh ja, ik heb hier nog vijf euro. En ja. ik zorg. De laatste tijd stop ik steeds vaak vijf euro's bij. Maar als ik dan mensen ben dakloze krant zien, dan geef ik in één keer vijf euro. Ik geef niet ja. vaak, maar als ik geef ik vijf euro en zeg ik hoef die krant niet. Ik kan, nou, wel, lezen. Ik kan heel, wel lezen, he. ik kan wel lezen. hè Dat vinden ze lezen. heel vervelend, zeggen ze. Ja, want? Ja, nee, want dan, hebben ze, dan voelen ze zich een bedelaar. Nieuwsfles, dat ben je ook. Echt waar? Ja. ja. Maar ik heb ook altijd wel... Wat? Weet, met, die, met die dakloze krant heb ik dan wel van... Ik kende iemand die stond daar en ik wist gewoon dat hij in huis zat. En hoezo dakloos? Ik oh, oké, okay, oké. Okay, weet je, ja. neem dan een krantenwijk, weet je. Ja, wel? goed, maakt mij allemaal niet uit. Ik, ik hou niet van lezen. Dus nou goed, ik zal het nee. nog duidelijker zeggen tegen die mensen... dan dat ze niet denken van nee, nee, nee, ik vind je geen bedelaar. Ik ben je, je, je, je echt een krant te verkopen. Echt waar. is het gewoon dat je, dat je dyslectisch bent. Oh ja, precies. Ik zorg dat ik een slachtoffer ben, dat ja. dat heerlijk. Ja, jij bent niet de slachtoffer. Ik kan gewoon niet lezen. Heb je 5 euro? Ik ben alle we Gaan weg bait. met die kranten. Ik ben alle voorbeet. Ja, zeker. Nou, ja. de nieuwe cd van Somebody's Child is uit. Je kent hem natuurlijk van deze plaat die hij uit had. Overgave. Dat misschien kunnen we een oorlog beginnen, maar misschien ook niet. Hij heeft een nieuwe single uit en dat is deze. En die heet I Need Yeah. To be the best not to somebody else who would die It was just on my mind not joking okay, the whole time But then I met you I could no longer search as I found It was just meant to be I'm not lying you see Cause I'm here. Again. Oh, kronend. kreunend meisje. Leuk hoor, ook nog blond. Eddie Beans, en dat heet uh, Head Over Hills. Hey, Head Over Hills is dat Tears van Veers? Dat is gewoon het geweest. Nee, dat klinkt heel anders. Head, uh, Head Over Hills van Tears van Veers. Daarvoor nog Somebody Child van uh, de nieuwe single... Uh, of new, that, nee, nog één keer, de band heet Somebody Child, die hebben de cd uit, die heet ook zo. En dit is de nieuwe single uh, I Need Yeah. Precies, dit is uh, de zaterdagmorgen en vandaag in de kranten lezen. Ja... Hoekstra heeft vandaag overleg. Het is een uh, partijcongres van de CDA. En hij vindt dat het klaar is met uh, de, de jongeren die rondhangen op straat. Eigenlijk zich een beetje vervelen. En er moet weer wat meer sociale betrokkenheid worden getoond. En de jeugd moet gewoon weer in het dienst in. Gewoon dienstplicht. Of maatschappelijke dienstplicht. Dat mag ook. Er komen jaarlijks 200.000 jongeren daarvoor in de aanmerking. En hij zegt van... Uh, zeker door de Oekraïne zijn we met de, feit, uh, met de neus op de feiten gedrukt. Zo van, kijk, er moet iets gebeuren gewoon. Er moet iets opgelost worden. Zo dat klinkt meteen alsof je meteen naar het oorlogsgebied wordt gestuurd. Alleen zeggen ze bij uh, de defensie... Allemaal wel mooi... Maar we hebben geen faciliteiten. We hebben ook geen manschappen die deze jonge soldaten kun, kunnen opleiden. Dus leuke plannen, maar uiteindelijk niet uitvoerbaar. En het is er ooit afgeschaft, natuurlijk in 1997. Toen was de opkomstplicht, eh, opkomstplicht voor dienstplichtigen geschort. Er was nog wel dienstplicht, maar er werd gewoon niet naar je gevraagd. Dus je kon gewoon thuisblijven. En eh, nu eh, sinds 20, 2020 zijn er ook, eh, is er ook vrouwen dienstplicht. Dat voeren ze er dan in, maar daar doen ze verder niks mee. No. Dus als ze het gaan invoeren... Uh, dienstplicht, dan moeten vrouw dus ook opko op Nou, we hebben ooit. Die een gaan brief vaak bij zorg in waarschijnlijk. We hebben ook ooit een brief gekregen. Dat, uh, dat, dat, dat mijn zoon nog niet ophoudt te komen voor Nee. tenzij we in een oorlogssituatie zouden komen. Dus dan krijg je allemaal ongeoefende mensen, hè? Maar dat is natuurlijk Christus. wel weer zo. Heb jij niet zo's gekregen voor je zoon? Ik heb, nee, niet, ik kan herinneren. Ja, Dus blijkbaar heeft hij wel ergens een nummer... is hij ingeschreven, ik heb die brief heb ik niet meer. Weet weten er niks van? Dat klinkt echt heel drollig zo nee, als we echt nodig hebben, echt, als we helemaal niemand meer hebben... dan sturen we jou naar voren. Ja, <laughs> als ik Ja, dat klinkt ja. bekend. Ja. Dus nou ja, goed, zei hij, Ja, op, op, zei, hij, zei hij ja, we hebben het erover gehad. En iedereen is er wel duidelijk over eens. Het moet gewoon wat gaan gebeuren. En, nou ja, je kan, kan dus kiezen of je gaat in de zorg. En dat moet dan een half jaar. En je kan altijd tot een jaar blijven. Dat is wat jij wil. Als je het leuk vindt, nou, ik vind het best aardig. Ik bijvoorbeeld... Uh, nou ja, weet je, het... Een van mijn neefjes die zit ook, uh, ook, is ook in dienst. Ja, nou, je kan het ook uh, een beetje ten goede gebruiken. Ik weet een collega die vertelde dat zijn zoon in dienst was. Ja. En nu mocht daar een soort logistieke opleiding volgen. Want het is natuurlijk een hele logistiek... als er een hele legerbataljon ergens heen moet met tenten en dingen. En ja, ja, ja, ja. Dat schijnt dan ook een behoorlijke studie te zijn. Maar daar heb je ook echt wat aan als je uit dienst komt uiteindelijk. Nou, zie je dat? Dat klinkt goed. Ja, dus die heeft dat toen gedaan. En, uh, maar het mooie is wel, hij is in dienst gebleven. Maar uh, de, de, de collega is helaas overleden. Maar toen was er wel dus uh, de... Het heeft een speciale naam, hè? De... Oké, okay, wacht even. Die, die stapt er nu overheen. Helaas overleden. Uh, Mijn collega, ja, hij was wel opleefd al. Ook oh, wel zeggen, in, het zijn dien zoon. in dienst? Oh, zijn ze ja, ook. Okay. Dat denk ik. Hij was in ja, het uh, Maar toen bij de uitvaart, toen was er dus een. Uh, een, uh, een legerpastoor. Maar dat heeft een speciale naam volgens oh, okay. mij. Maar die, die kwam toen dus uh, uit de naam van zijn zoon dan van alles vertellen. En het was echt zo'n goede gast. Ja. Ik denk ook van, nou, Het leger is zo, zo gek of niet. Het is een soort familie die je omarmt. Ja, ja. we hebben makkelijk praten natuurlijk, omdat ja, we in tuurlijk. vredestijd zitten. Ja, zeker. We hebben het ja. helemaal niet nodig. Do dat ik denk kononnet. dan aan de naam bijaardier, maar dat is het niet. Nee, nee, nee. Idee. Investeren in wapens moet je echt niet doen. Nee, wat horen we nu de hele tijd? Ja, moeten we moeten wel gaan investeren in wapens. Anders kunnen we Oekraïne niet bijstaan. En ja. voor je weet, staat Rusland hier voor de deur. En we oh hebben ja, alles, investeren hebben we, dan maar. We hebben alles weggedaan. maar nu hebben we het eigenlijk allemaal nodig, hè. Voor het ja. geval dat. Voor, ja, dat nou goed, het is allemaal goed geregeld, want mijn neefje, moet ik dan nou zeggen, hij is, hij is 18 of 19. Oh ja. en, en die zit in dienst, maar die is ook dan een gegeven moment nou, niet gewond geraakt, maar heeft dan blessures. En daar wordt heel veel aandacht aan besteed om te zorgen dat ja. er weer bovenop komt. Dan zie je een soort bataljon, het blessurebataljon. En dan word je Op en gegeven moment kan je niet meer beslissen, ga, ga ik weer meedoen of niet. Dus ik bedoel, is, oh, dus aan de andere kant is er. Ja, dan, maar ik, ik ken ook een vriend van mij die heeft toen zijn rijbewijs gehaald, is een groot rijbewijs gehaald. Ja, en die heeft uh, enorm veel geleerd over hoe je auto's. Uh, wel, wel niet in elkaar moet zetten en dat soort dingen. Het zijn allemaal uh, mooie opleidingen die je daar kan volgen. En als er inderdaad wat aan de, land, aan de hand is met het land, dan kan je erbij zijn. Zeker. Dus, en Ik zou dus wel meld wel je aan vandaag. Ja. We hebben ook weer een goed praatje gedaan voor het leger, zo. Zeker, <laughs> Jezus, zeker. man, weg gauw erheen. Hopen, ben ik blij dat mijn zoon 20 is. <laughs> goed. Spreken van eigen proefje. Bosco Rogers hier met Toepak leeft. De middel. Ja, leuk dit. Dat is de, de, de oh, Bosco Rogers en vooral dat fluiten. Dat is altijd leuk. Leuk in platen om fluiten te doen. Dat is altijd zo iets opgewekst. Ja, dit is ook zo'n voorbeeld. Jong Fox voor Pieter Bjorn en John. Ook wel in een platen van jaren jaar geleden. Het is de zaterdagmorgen. Het is alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. En we kijken naar Zandvoort. En we zien jubilarissen bij KNRM. De Stamfordse reddingsbrigade natuurlijk. Ze hebben vier leden oorkonden aange aangereikt voor een langdurig vrijwillig inzet. En uh, nou goed, ze hadden bij, bij het station... Um, nee, zit ik oh, bij Talassa, bij het standpeld hadden ze uitgenodigd. En uh, Hein Schra Schramma, die is er tien jaar, Dick Draaier is er ook tien jaar bij. Maar uh, Guus van der Meij is 35 jaar in trouwe vrijwilligersdienst... En uh, onze burgervader, uh, Molenburg, die was daar. Je hebt mooie woorden voor gehad. En Dick was trouwens niet daar. Die was op vakantie. Die was, uh, via beeld was hij met je aanwezig. Maar oh, nog, nog. Komt hij nog even um, de, persoonlijk bij hem uh, langs uh, de burgervader... om nog even met hem te praten natuurlijk. Uh, geval. En regio-inspecteur Koos van Bent sprak vol over, over de reeksbrigade. En ze gaan binnenkort gaan ze het boothuis uitbreiden. Ze hebben een nieuw schip gekocht. En het past niet. Had je niet eerst even moeten kijken hoe groot Ja, het... yeah, ja. Yeah. Dus de Annapolis is al in zijn vaart sinds 1995. Toen kwam die vrouw voorbij die zei... Oh, daar hebben jullie een mooi schip. En ze hadden nooit verwacht dat zij zoveel geld zou geven. Toen hebben ze dat schip wat ze van haar geld hebben gekocht... naar haar vernoemd. En nu komt er een hypermodern nieuw schip. En dat is gewoon langer. Wat was het ook weer? Twee meter langer? Anderhalve meter lang? Ik weet niet meer hoeveel. Maar goed, dat is een, echt een hypermoderne type uh, van der wijk. Dus. Van der Wijk. En de, de, zo gaat het schip ook heten dan? Ja, dat denk ik. Oh, zie, okay. geen, echt, zie geen naam of vrouwennaam, maar gewoon Van der Wijk-type. Ja, ja. ja, ja. Marketing wil een sportcampagne gaan doen om mensen in beweging te brengen: 7500 stappen per dag. Ik haal het meestal niet. Haal jij het? 7500? Ik zou geen idee hebben. Nee, nee, je kan het, het automatisch op je telefoon doen. Hè? Oh, ja. Maar 2,5 uur per week matig tot intensief bewegen naast die 7500. Ja. En twee keer per week spierversterkende activiteiten doen. Dat schijnt een bewezen methode te zijn om lichaam en geest gezond te houden. Ja. Maar ja, lang niet iedereen komt hier aan. En uh, Southampton Marketing wil dus bezoekers en inwoners actief kennis laten maken met dat zeer uitgebreide... sportaanbod in ons dorp. het is een schone toeristisch iets, denk ik. Maar ja, dus komen, je kan introductielessen... met korting krijgen. En uh, Mark Bibber die, die is directeur... van Sanford Marketing, die heeft allerlei... afspraken gemaakt om tijdens de sportcampagne... Uh, introductielessen te bezoeken. De surf, sub- of surfskate les, golfclinic en een uurtje yoga en zo. Dus nou, ik ben heel benieuwd. Dus kijk op, kijk op www. Visit sporten minzandvoort. Ja, het is alleen voor de zandvoorters, hè? Niet voor de toeristen. Nee, niet voor de toeristen. Nee, hier staat het. niet voor. De, niet voor de toeristen, het is alleen voor de Zandvoorters. de introductie. Nee, nee, nee. daar komen alle toeristen altijd op kijken. Oké, okay, nou goed, het zal verder in de, deze. Deze campagne loopt van 1 februari tot 31 mei. En in die periode is ook Zandvoort Lightwalk. En je ja, hebt ook de 30 meedoen. van Zandvoort. Dus ik bedoel, er is genoeg te doen. Dus het is ook zeer aantrekkelijk om dan aan dat soort dingen mee te doen. Verder in de krant te lezen. Mirko Gerts. hij is 21. En hij gaat dus een maandlange fietscampagne doen. Niet om ook meer te bewegen Nou, voor, voor zichzelf dan. Maar hij, wil, uh, uh, hij is van de lijst oranje. En hij wil meedoen met de verkiezingen van uh, de, de, de provincie. ...provinciale verkiezingen wil hij meedoen. Hij is nu fractievoorzitter van Zee Zandvoort. Echt Zandvoort is dat. Echt Zandvoort 1. Uh, hij is 19 jaar toen begon hij met de politiek. En nu zegt hij bij zichzelf... ...nu wil een combinatie maken tussen Zee hier in Zandvoort... ...en de provinciale staten daar, daar in politiek actief te worden. En hij wil al die inspirerende verhalen van mensen in al die dorpen die je gaat bezoeken, 534 plaatsen die je gaat bezoeken... en buurtschappen, daar wil hij tot zich nemen... en tot mooie ideeën komen. Hij zegt van, veel mensen denken dat de politiek stoffig is... en ja, dat je niks voor elkaar krijgt. Maar ik kom langs met mijn fiets en dan raak ik geïnspireerd... en dat kan ik misschien uitdragen in de politiek. Ja. Wat fantastisch het is. Nou, heel goed. Ja. Uh, er, er wordt ernstig, wordt er een accordeonist... of toetsenist gezocht voor de wapenzangers... Want de, de, de vaste accordeonist Gerard Bosman is herstellende van een beroerte... en kan voorlopig het koor niet begeleiden. En een vervanger is gewoon niet makkelijk te vinden. Zeker omdat de financiële middelen van het koor beperkt zijn. Dus uh, hopelijk kent iemand een muzikant die dit zou kunnen... die het leuk vindt om chanties of museumsliederen te spelen. Dus uh, ze gaan op de muziekavond altijd met de pet rond. Dus helemaal voor niets hoeft, oh, hij, hoeft kijk, hij het oh, niet oh, te ja, doen. Ja, precies. Er komt toch nog wel wat geld in de, ja, leuk. In de zak. Al zal het maar 25 euro'tjes zijn. En het ja, is nog een leuke drinken, avond hè? ook. Gratis, drinken, Gra gratis drinken, vaak, drinken. Maar niet te veel, want anders is het niet om aan te worden. Skeletons. Tot zover zo de Zandvoortse berichten. Tweede gedeelte. Straks veel meer. Eerst even weer de Skeletons. Oud de klas.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 Could have been so sweet, but Skeletons. fasten your seatbelts. Call the police when I start to believe it. Skeletons. Everybody round here's gone. Skeletons. Everybody round here's gone. One at a time, they all. You're six feet deep, like. Could have been so sweet, bro. Better fast in your seatbelt. Call the police when I start to believe it. Everybody round here's gone. Everybody round here's gone. Everybody round here's gone. Ja, leuk, het door Easy Life en Skeletons. Hierbij bij belangrijk. Het is zaterdag mooi. Een leuke stijl van vroeger en met nieuwe weer combinatie. Ja, het is uh, geil. Het is, ja Kijk vandaag in de krant. Altijd, ik heb altijd respect voor mensen die echt doorzetters zijn. Echt gewoon pijnverdrijven, gewoon doorgaan. En vandaag een heel stuk te lezen over Hein Noordman. Hij heeft tal van de berg in de wereld beklommen. En uh, goed, hij heeft gewoon een passie voor klimmen. En hij was, uh, niet zo lang geleden was hij ook aan het klimmen in een klimmuur. En toen ging het niet helemaal goed. Toen was hij toch waarschijnlijk niet helemaal goed verzekerd. Want toen viel hij toch een paar meter naar beneden op de betonnen vloer met zijn hoofd. En dan lag met zijn hoofd in plas bloed. En uh, nou goed, hij heeft een tijdje in coma gelegen. Iets van vijf weken. En uiteindelijk is hij vandaag uit vandaag gekomen. Voor hem was dat echt een dus paar seconden. Was hij er één keer weer. Maar dat was echt vijf weken. En toen dacht hij van... Hé, hey, wie heeft het licht uitgedaan? Op een of andere manier. Ja, hij kon niks meer zien. Zijn zenuwen waren beschadigd. Dus hij is gewoon blind geworden. Hij, hij dacht eerst nog... Ah, misschien komt het weer terug. Hij komt niet meer terug. Werd verteld. Het is zo beschadigd. Je kan niks meer zien. Dus hij dacht Jeetje... Wat is dat voor gevolgen voor mijn dochtertje? Hij is zelf 60, dus dochter is nu niet zo oud. Moet mijn dochtertje nu gaan begeleiden. Maar goed, heeft hij heeft zich eroverheen gezet. Nu heeft hij zijn hobby weer opgepakt. En gaat hij gewoon weer klimmen. Ik vind het echt zo mooi dit. En normaal gaat hij dan, zeg maar, ging hij dan alleen klimmen. Maar nu neemt hij iemand mee. Nu sleept iemand mee de berg op. Die ook naar beneden kan vallen, natuurlijk. Maar goed, maakt het helemaal niet uit. Maar goed, uiteindelijk gaat hij nu weer klimmen. En het meeste wat hij nou beklimt is een eigen trap. Neemt hij een, een, een rugzak op van 25 kilo? En dan gaat paar, paar, hij een paar uur per dag gaat die trap op en neer. Ja, ik heb ook van die cliënten met je autisme. En die lopen, de, de traint hij zich elke dag. En uh, nou goed, op die manier kan hij uiteindelijk uh, met deze conditie de bergen weer in. En dan heeft hij wel hulp nodig. Ik vind het wel knap hoor dat mensen zo nou. uh, begeisterd zijn. Wij hebben dus Zeker. in onze wijk ook die trappen. Hè? Ja. En ik heb toen een periode ik een schoon, dat ik drie keer in de week zo'n uh, rondje liep. Okay. dan liep ik eens trap op, volgende straat trap af en dan weer trap op. En uh, daar dan ging ik nog een beetje rennen ook tussen de trappen. Maar ik weet niet, het is weer een beetje een slop geraakt. Oké, okay. nou ja, ja, het is wel een lange trap bij jou Ja, boven. Ja, ja, ja is best wel nee, als je die echt een paar keer per dag zou doen, dan ja, raak je al aardig. Komen. Nee, maar dan ging ik bij mezelf omhoog en dan liep ik naar de volgende, ging ik omlaag. En dan ging ik bij de volgende weer omhoog. Oh, ja. en dan het hele, het hele blok om en dan ging ik daar weer naar beneden. En dan begon ik weer van boven naar beneden tot aan het station. En had je niet van die buren. zeggen... Hij hey, houdt ze wel lekker op, idioot. Ja, nou, je merkte wel dat mensen ergens. Ze worden een beetje grijs van omdat ze denken: ik moet het eigenlijk ook doen. Ja, dat, dat, denk je, dat, dat vul je het. in. Dat vul je in. Van, oh, daar is ze weer. Want er dan kom ik twee keer weer. langs rennen, weet je ja. wel. En dan gooi je net toevallig even een emmer Oh, waar liep je net voorbij? Sorry. Maar ik zag wel laatst iemand. en die ging uh, naar zo'n trap. en die ging dus echt uh, vanuit stilstand per uh, tray omhoog. dat is best zwaar. Oké, okay. Het nou, nee. ging over Hein Noordman. Ik vind het allemaal wel leuk als je zo bevlogen bent met ja. je sport. Maar moet je, je moet wel begeleiding hebben. En het, Ik vind het sowieso bergbeklimmers die de berg ingaan. en dan uiteindelijk op zo'n hoogte ergens sterven. En denk ik, dat dit was echt zo nutteloos. Dit. Maar goed, dat is ja, ik, de, ik vind sporten. het hele bergbeklimmer vrij natuurlijk. Maar ja, oh, nee. nou uh, oh, iets heel anders. Dat is ja? natuurlijk dat. Uh, uh, helaas, uh, meisjes worden ouder en ze krijgen natuurlijk hun maandelijkse periodes. Ja, wat en dat nou blijkt dus één op de tien jonge vrouwen in Nederland heeft niet altijd geld om, uh, om tampons en maandverband te kopen. Oh, dat vind ik echt zo'n gelul dit. En daardoor worden ze beperkt in hun dagelijks leven. Ja, je kan een washandje ertussen doen, maar ja, dat is ook niet echt. Uh... Wat kost nou een pakje maandverband? Ja, maar ja. Blijkbaar, dat? Dat, is, dat is de stiekem armoede. Ik is. zou echt wel eens met die persoon om de tafel willen zitten. oké, okay, waar geef je, je geld dan aan uit? Maak eens een lijstje. Maar dan ja, wil ik eens naar kijken. Gaan maar, we wat dingen eraf schrappen. Maar en gaan is, we even terug naar de basis. In, maar in ieder geval, om die reden heeft dus het Duitse het Dulong College in Ede heeft menstru menstruatiekastjes in het leven geroepen. En leerlingen die dus in armoede leven, kunnen op deze manier gratis menstruatieartikelen krijgen. Ja, dus dat uh, ja, hangt op een praktische plek. Namelijk het genderneutrale toilet van de school. Dus we eens zo'n bibliotheek langs de kant van de weg. Ja, zeker. Ja, ja leuk. Ja, en uh, hoe heet het? De FNV en het armoedefonds klopten bij de gemeente Ede aan. En stelden dit probleem aan de kaak. En de producten worden gefinancierd door de gemeente. In samenwerking met het armoedefonds. En ik vind het wel... J, jij hebt het gewoon goed. Yeah. Maar er zijn sommige mensen en die hebben het gewoon niet goed. Maar dan hebben ze ook van: ja, moet ik nou sigaretten halen of tampons? Ja, of zo? nee, dat ja. is makkelijk gekozen. Ja. Dan ga je voor de sigaretten natuurlijk. Ja. ja. Want je mag gewoon een beetje genieten in het leven. Ja, ja, ja, ja zeker. Ja. Nou ja, het is gewoon heel, heel erg. Er uh, zijn in heel Nederland zijn 1350 Uitgiftepunten al hè, voor en tampons van het armoedefonds. Maar de vraag is wel: durf je zeg maar, als meisje zeg maar, overdag daar wat tampons uit vandaan te halen? Uit of denk ja. nou, ik mag tot vanavond als het donker is. Maar ja, het is wel uh, de, de schaamte die je hebt als je doorlekt. Ja, dat, dat is. Het is ook... heel vervelend. Ja, natuurlijk. Het is echt gênant. Ja, ja dat kan me iets voor voorstellen. Het is ook heel chinant. Maar goed, het is, het is wel het dieptepunt hoor. Lijkt me wel het dieptepunt. Sowieso ja. zo, zo is het heel laag al natuurlijk. Maar het zo is sowieso het punt als je ongesteld wordt. Als, uh, als je, als jong meisje ja maar goed ik denk ook prioriteiten waar je geld aan uitgeeft is misschien ja. ook wel een ding. I, uh, I think I'm Now, oh Why you left the water running We was reading poetry to Lions and becoming What's the good word? I'ma say it back Neighborhood of jungle Traveling a pack uh. And I think I'm having premonitions Red level hot paint and triple Listen a different line, different lines. I never met a man yet that mind. We We're between the lines, then beside the climb I'm a real rich bitch, three dollars, six nine. It's better not to know, 'cause you know, know it ain't so. No go. go, not the G, oh wear me in the O. Oh, oh, you know it ain't so. No go. go, not the G oh wear me in the O. Een vrolijkheid dit hè? Get up niet? The Go Team. En ze hebben een, een nieuwe CD uit Get Up Se Sequences. Part 2. Wat de fuck? Ja. Yeah. Why En er staat meer van dat vrolijkheid op die CD. Dus tegen een aanradie. Je mag je denken van nou ik moet nog even wat meer bewegen. En is dit echt uh, muziek om uh, zeker die stimulans te vergroten. Het is kwart voor negen. Hier bij Toebal En we kijken nog naar de rare berichten. Ja, ik heb hier een heel raar bericht. Er is een Amerikaanse dierenrechtenactiviste, Alice Day... die is afgelopen week in Moskou opgepakt... omdat ze met een koe wandelde over het Rode Plein voor het Kremlin. Oh, dat mag dan weer niet. In nee, India wel, wel maar hier niet. Ja. Maar ze had het beest gekocht omdat het geslacht zou worden. En de autoriteiten hielden haar vast... omdat ze de eenvrouwsdemonstratie niet had aangemeld. Dat had ook een hond kunnen zijn, toch? Maar ja, zij verzette zich tegen haar arrestatie... en moet daarom een boete van 261 euro betalen, 20.000 roebel... En ze kwam eerder al in het nieuws omdat ze samen woonde met varkens... in de Britse hoofdstad Londen en daarna in het Poolse Warschau. Dus ze is wel een, een actieve dame. Maar in beide gevallen moest ze afscheid nemen van haar varken... omdat dierenartsen zich zorgen maakten over het welzijn... van de krolstaarten van de varken. Nou ja, als jij die vark al, al redt van, uh, van de slacht... Nou dan zijn ze al heel wel, hoor, vind ik. Huh? Dat lijkt me wel. Ja. Wel. Zeker. Nou goed, straks natuurlijk ook weer de verjaardag. En degene die vandaag ook jarig is, die ken je nog van dit, hè? Right right. Nathalie in Brulia. En die wordt nummer maar 48. Oh. En ze hield toen uh. altijd vol... Nee, dit is origineel. Dit heb ik echt helemaal zelf gemaakt. Where, nee, dat is helemaal niet origineel gemaakt. Dit is Edna Swap. Die had het gemaakt. en Zij had er gewoon een cover van gemaakt. Niet onverdienstelijk, want het is echt 1 miljoen keer verkocht in Amerika. En dat werd echt een hele grote hit voor deze Natalie Imbruglia. Straks meer verjaardag. Weer hier. Nieuwe single van the Vice, de wijste Nederlandse band. Never Had To Know. The words it all. Like you say said, you said this ain't the place for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 But where the beating is, the wall. There's no way to get it. Left. Kruikjes erin. Verhelderend. Verwijs ik naar de jaren 60. De wijze de Nederlandse band Never Had to Know. Nieuwe single. En nu gaan ze dat hele album eens even afluisteren. Want voor mij is dat echt wel te pruimen. Het kan niet anders. Het is nogal wat grijsachtig hier in Zandvoort. Maar het kan niet zo lang meer duren. Want ja, de zon moet gaan schijnen toch? Dat zijn de vooruitzichten. Temperaturen oh, het Ja, het blijft wel iets rond de 10 graden. Niet heel erg. Uh, maar goed. Goed nieuws gisteren natuurlijk. En verder in het nieuws vandaag: de politie kraakt opnieuw versleutelde communicatie van criminelen. Echt een half jaar hebben ze meegekeken. En gisteren hebben ze er heel veel mensen opgepakt. Ze noemden het ook wel. Vandaag was eigenlijk de grote klapdag. Ze noemden dat. Een grootschalige operatie. Een grote klapdag. En toen hebben ze veertig grote criminelen opgepakt. En aan de hand van die uh, versleutelde berichten. En om de zoveel tijd komt er dan weer een nieuw soort uh, softwareprogrammaatje. Waar je dan versleutelde berichten mee kan versturen. En dat hadden ze weer gekraakt. En daar kan je dan lid van worden van zo'n uh, ja, zo zo app. Dat kost nog 150 euro per maand. En dan kan je dus lekker over en weer communiceren. Maar ja goed, als je dan zelf... Als politie undercover gaat, dan uiteindelijk misschien ga je er ook in. Net zoals dat dark web, weet je wel. Kan je ja. ook af, allerlei afspraken maken. Nou goed, mooi. Ze hebben veertig mensen opgepakt. En uh, ze hebben een, uh, nou, een grote groep. En dat ging vooral te maken met witwaspraktijken. En ook wel veel drugs, geloof ik. Nou, mooi. Goed, ja. Wordt allemaal een stuk veiliger. Nu nog die idioten met die messen op straat aanpakken. Oh, ja. In Den Haag natuurlijk. Hè. Dat is ook zo'n... Uh... Gassen, die gasten halen nog gewoon een mes van 40 centimeter of zo uit een uh, ja. riem. Zo, dat die, uh. Ja, de shank, shank noemen ze. Heb jij ook een shank? Ja. Ja, nou, ik, ik, ik hoorde wel opnieuw daarover dat het uitgelegd werd. wat er nou precies, Waarom mensen nou een mes dragen? Waarom nemen jongeren een mes mee op straat? Ik ben bang dat iemand anders een mes bij zich geeft. Ik ben zelf recentelijk slachtoffer geweest. Dus ik draag een mes bij me om het te kunnen verdedigen. En we zagen dat de groep die daadwerkelijk messen gebruikt... dat dat echt wel een aparte groep was. En dat die veel... Problemen thuis ervaren ook. Dus financiële problemen, geen stabiele thuissituatie. die zich vaak begeven binnen problematische jeugdgroepen, zijn ingebed binnen een straatcultuur. Oké, okay, en het zijn vaak ook mensen die zich bedreigd voelen. Je ja, hebt problemen dingen. thuis, omdat het mes kwijt is. Ja, ja, ja. jezus. Hoe moet ik het vlees heb, nou Heb jij dat mes weer? Ik ben ja, ander... ik heb me achtergelaten, want ik moest rennen. Ja. Er zat ook allemaal bloed aan en zo. Het is niet zo hygiënisch meer om daar het vlees mee te snijden. Nee, helemaal Waar is het ander... niet. Was er ander vlees mee gesneden? Nee, nee, nee. Nou, ik vind het echt wel problematisch. En ja, dan zeggen ze ook weer dat te maken hebben met die videoclipjes, weet je wel. Die drill videoclips. Ik moet zeggen dat ik het al een tijdje niet meer heb gehoord. Maar goed, het komt misschien omdat mijn jeugd al weer verder is gegaan... in die drillvideo's. Ja, Jouw jeugd is het al zo maken. lang geleden. Ja, <laughs> maar goed het is alweer twee jaar geleden. Die drill oh. je, je echt van die gasten met zo'n hele grote... die messen liepen. Dat je denkt, maar, kan, je, kan je bewegen of niet? In je, je broekspijp. Dat is zo. alleen maar stoerdoenerij, weet je ja, Dat is het ook, ja, gewoon. Ja. En dan hadden ze soms ook nog plastic eromheen. Want anders konden ze hem niet in hun broekspijp laten hangen. Een stukje, wacht even, ik ga je steken, maar ik moet het plastic eraf halen. Ja ja, ja, ja, ja. Ja, dat moesten we moeder doen. Dan ging ik mezelf bezeren. Dat moet je niet hebben. Nou goed, jij hebt nog iets over een Leeuwin. Oh, ja, dat zie ik nu. Ja, dit ja? is een oude bericht, maar dit is wel bijzonder. Want ja? er was een leeuwin Elsa, die zat in de dierentuin van Roma. En die is geopereerd aan grauwe staar. en. Uh... Het ging eigenlijk helemaal niet goed met haar... omdat ze staar had en ze weigerde te eten. veel viel kilo's af. Ja. Gelukkig was er een dierenarts en die heeft zich om de leeuw bekommerd. En helemaal gratis verving hij haar voor troebelde lenzen... door geïmplanteerde contactlensen... waardoor Elsa weer, weer kan zien inmiddels. Dus dat is wel bijzonder. Kan ze, kan ze echt de goede aanpakken? Want ze pak ze het verkeerd. Nee, niet, niet bij hem! Moet je ja. Dus uh, mooi. Ja, dat Kan je maar he. gebeuren. Voor dat, dieren ook. Zeg, weet zeg dat ze... Nou je ja, ja, nee, moet kunnen het ook allemaal. Dierenleed moeten we besparen. Het goed. Straks de geschiedenis, wat gebeurde er door de jaren? Het is 4 februari. Is maar zijn we een lekker gitaarplaat. Echt zo'n plaatje wat je in de auto draait. En het oh ja, dat mag ik niet zeggen. Drive like a Maria. tail is kunnen aanzetten tot geweld. Hit me with your hammer. What the fuck? Taillight, Drive Like Maria. En een goed voorbeeld van, jawel, we kunnen wel samenwerken. We hoeven niet elke keer die Belg af te zeiken. Want het is namelijk een Nederlands-Belgische band. Ja, deze uh, oh, nou, Drive hè? Like Maria. En dit is alweer een plaatje van dus Alweer vijf of zes jaar geleden. En ze hebben ook nog Deep Blue gehad. Dat is ook een hit. En uh, goed, uh, ja, alweer jaren geleden dat ze begonnen zijn. Deze uh, Drive Like Maria. Straks zijn ze alweer twintig jaar actief. Zeker. De laatste plaat is Creator... Preserver and Destroyer uit 2017. Heb ik hier trouwens ook wel eens getraaid in de zaterdagmorgen. Zeker. Okay. Alleen maar wilde muziek om lekker wakker te worden. K goed. Ken jij Flavor Flav? Flavor. Dat is een van de rapper uit Amerika. Hij yeah. is uh, van uh, maart uh, 1959. Maar uh, die, die, die schijnt dus uh, heel goed te gaan. En hij zat in de band en die heette uh, hij heeft ook uh, podcast Ja. Yeah. Public Enemy. Off the Record hij, heette, uh, hij is bekend van Public Enemy. Oh ja. Yeah. Ken je dat? Nee, okay. ja, Public en ken je me wel, maar niet wie er altijd in zit. Oké, okay, maar ja. deze rapper die, die heeft dus zes jaar lang 2400 euro per dag uitgegeven aan drugs. Wat goed, joh. Ja, wat en hij goed. zei zelf, ja, dat was een tijd dat hij dat deed. Maar ja? uh, dat komt eigenlijk uit op iets van 850.000 euro per jaar. <laughs> maar hij zegt ook zo, hij deelde ook drugs. Want hij, uh, anders had hij niet genoeg, maar hij was zelf de beste koper. Hij had in die tijd heel veel geld, maar hij deed gewoon het verkeerder ermee. Oh, wat zonde dit. Maar nu zie ik vandaag ook nog een bericht, want daarom... We... Kan ik het combineren? Want uh, er zijn drie Amerikaanse rappers in Detroit. Yeah. Waar we al twee weken vermis. Die zijn nu pas uh, gisteren of eergisteren teruggevonden in een kelder in Detroit. Okay. En uh, die zijn vermoord. En de wie is nog niet duidelijk. Maar ze zouden dus uh, een optreden hebben in een nachtclub in Detroit op 21 januari. En dat is afgezegd. Vanwege materiaalproblemen. Ja, iedereen kan dat afzeggen natuurlijk. Ja. Yeah. En uh, inmiddels uh, hebben ze daar al die tijd gelegen. Maar ze zijn wel goed geconserveerd. Want uh, het was daar, uh, s'nachts is het daar min 15 graden. Oké, okay, ze zijn wel vermoord of zijn ze gewoon bevroren? Dat ze nee, de nee, zagen nee, niet nee, meer te scherp uh, waren. Nee, de verwarren nee, ik... even aan. Ja, nee, ze, ze, zijn echt, uh, met, ze hadden schotwonden. en Ze lagen dus okay. onder het puin. En het zat er ook vol met ja, ratten zo, zo en zo. Maar, maar hebben, omdat ze bevroren waren, konden de ratten er niet van eten of zo. Zo, zo hoort het ook als, als rapper. Ja, dit, zo zo hoort het ook gewoon. Echt dat je denkt van, is er nog, Nee, hallo moet wel op me geschoten worden, ik ben een rapper. Live fast, die Young, hè? Ja, precies. Dan pas kan je echt goed in de hitlijsten terechtkomen. Goed, laatste plaatje voor 9 uur. Leuk dit hoor: dayglow Wie? dayglow Close to you, always.